6 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De troepen van de Libische krijgsheer Haftar zeggen dat ze de zuidelijke buitenwijken van Tripoli hebben bereikt. Ook zouden ze het vliegveld hebben ingenomen. De internationale gemeenschap maakt zich zorgen over Haftars offensief. De G7 was bijeen in Bretagne, waar Haftar door de ministers van buitenlandse zaken werd gewaarschuwd. In een verklaring staat dat hij zijn opmars naar Tripoli moet stoppen, anders kan hij rekenen op een internationale reactie. Ook de VN-veiligheidsraad is bezorgd over het escalerende geweld in Libië. Het dodental door overstromingen in Iran is opgelopen tot 70. Al drie weken lang vallen er zware regenbuien. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn zo'n 400.000 mensen in gevaar. Tienduizenden vrouwen en kinderen moeten onderdak zoeken in veiliger gebieden. De mannen moeten achterblijven in de getroffen gebieden... om te helpen bij de aanleg van nooddijken. De overstromingen in Iran zijn de ergste in 70 jaar. Het hoogwater komt op veel plekken na jaren van droogte. In Berlijn zijn zeker 25.000 mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de hoge huren en het verdringen van mensen met lage inkomens uit de stad. De demonstranten trokken naar de wijk Kreuzberg, waar de problemen op de woningmarkt extra groot zijn. Op sommige plekken daar zijn de huurprijzen verviervoudigd. Het komt vooral door vastgoedbedrijven en investeerders die woningen op grote schaal opkopen en omvormen tot luxe appartementen. In het streekmuseum van goeree overflakkee was vanmiddag misschien wel de grootste muntenschat ooit te zien. De munten uit de middeleeuwen werden vorig jaar gevonden in een weiland op goeree overvlakkee met een metaaldetector. Het gaat om 700 losse munten en ruim 2000 samengeklonterde munten. De waarde is waarschijnlijk zo'n half miljoen euro. Het beveiligen van de munten is zo duur dat de collectie vanmiddag maar twee uur te zien was in het museum. Het weer nog, zeer lokaal, kans op een enkele bui. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 8. Morgen is het vrij zonnig. Aan het eind van de dag is er kans op een regen- of onweersbui. Het wordt morgen tussen de 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Cachérem Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief, dankjewel, namens de Kassa-medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Entertainment for You. Na, na, na, na, na, na, na, Tot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 Steeds op pubido, jou als liefdescadeau, want ik mis je zo. Wesley Klein en geen dag zonder jou. En dat allemaal hier vanaf de Torweg Tina. We gaan lekker verder met, eh, uh, ja, Patrick van der Worp. En, hey, voel, de zomer komt er weer aan. Gelukkig wel. De zomer komt er aan. Ole, ole, ole, de winter is voorbij. Dit is je maakt me blij. de zomer komt er aan. Ole, ole, ole, de winter is voorbij. Voel, de zomer komt er van 7 uur. En dat is 106,904.5 op de kabel. En natuurlijk op de kabelgrond. Dit was Patrick van de Worp. En ja, vol de zomer komt er aan. En uh, ja, we gaan nog een, een verzoekje doen. En uh, daarna doen we eventjes de, drie op de rij van Fred Heij. En uh, ja, en, eerst nog eventjes uh, een, een nummer van Tom Jones. En hij het over I'll never fall in love again.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 Walked down and cried And it looks like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 Je tanden in vandaag en dagen uit. Luister maar een vogel vliegt je naam. aan je zorgen aan. Bezoekje van Federico en uh, Monique Smit en Tim Duisma. En langzaam wordt het zomer. We gaan zo nog eventjes uh, natuurlijk uh, contact opnemen met Nigel. Maar eerst nog eventjes dit nummer van Henk, uh, Henk Stelten. En uh, ja, wat dacht je? Wat dacht je dan? Entertainment voor jou. Tot de volgende van 7 uur. Mijn naam is Victor Heij. Goedenavond. Yeah. Ik kijk naar jou, vrouw van mijn dromen Jij bent die vrouw. Kapers op de kust, maar ik ga jou niet delen. Ik ben niet perfect en ik heb niet goed te bieden straat. Ik ga voor je vechten, liever, en ga niet verliezen straat. Ik zie je dansen, meisje, ik kom bij me zitten, dam. Ik heb een fles, maar wees, gaat waar je aan nippen kan. Je zoekt een echte man, je wil geen fraatzel horen en al die foute meiden. Ik was echt. Laat ze voor je mama een terrasje met z'n tweeën. Een dagje naar een strand toe, laat je gaan, ik neem je mee en ik hoop al op je keus, je laat me zweven.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 Only foolish people go, he said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 Een geweldige titel. Ja, dankjewel. Ja, ja, hoe kom je erop? Nou ja, dat kennen we beter. aan Jeff Veebevraag Maar uh, ja, hij woont in kranke Dus misschien dat hij hem daarom geschreven. heeft. Zou dat het zijn? Dat, dat hij waarschijnlijk in het zonnetje zat zo op het strand. Dat denk ik wel, ja. Hey, uh, ja, uh, ja, een leuke titel. Dat we zo. Uh, ja. Maar hoe is, hoe is het eigenlijk toestand gekomen dan zo? Nou oh ja, ik heb dan ik heb gevraagd uh, om uh, drie demo's. En uh, van nieuwe liedjes. En uh, op een gegeven moment kreeg ik dus drie demo's binnen. En er zat ook, ik ben niet lui, met de snel moe bij. En uh, ja, ik heb, ik, ik, ik, ik heb gelijk toen ze de demo's binnenkreeg, uh, ze beluisterd. Ja. En ik vond deze wel een... Het leukste die ertussen zat. Dus ik belde Jeff op. Ik zeg, echt een topnummer, Jeff. Hij zegt, welke? Ik zeg, ik ben niet lui, maar te snel moe. Ja. <laughs> en toen werd het even stil aan de andere kant van de lijn, want uh, hij zei, die heb ik dat niet naar jou gestuurd. Ik zeg, jawel, wat dan? Hij het is helemaal niet voor jou bedoeld, man. Ik zeg, daar nou, moet je mij maar ophouden. Ik denk, ik zie, ik zie hem al uit mijn handen glippen weer. Ja, ja, ja. ja. Uiteindelijk heeft hij hem toch gegund en uh, daar ben ik blij mee. Ja, ja, je hebt er twee versies van uitgebracht, hè? Een standaardversie ja. inderdaad en een carnavalsversie. Ja, klopt, ja. Ja, want uh, okay. hij, is, hij is natuurlijk ook in, in februari uitgekomen. Ja, daarom. Dus ik denk, pakken we gelijk een, een, een carnavalsversie uh, mee. Ja, ja, ja. Dan uh, hebben we twee vliegen in één klap, hè? Ja, nou, zo is het. Daarom. hey en nou zo... En, uh,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 ze zo moet zien. Ja, ja. Ja, ja. ik wel. Maar uh, het ene is, ik zingen zie ik meer als een hobby. Dus, uh, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ik bedoel, ja, in, in, in het bedrijf van je vader werkt, is natuurlijk ook prettig. Het, is, uh, ja, ja. het blijft allemaal onder één dak, laten we het zo zeggen. Ja, zeker. Ja. Uh, dat is ook uh, omdat je met het zingen natuurlijk regelmatig uh, even weg moet, of voor ja. een interview, of ja. weet ik veel wat.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 En dat is, uh, ja, dat is eigenlijk een beetje, klein beetje Nederland en Spanje, Ja, in principe. Nou, <laughs> ja, we hebben in ieder geval een mooie weer ook. Ja, dat, dat, dat hopen we hier ook wel te krijgen. Het ziet, ja, nou, je, het ook wel goed uit, dus... Ja, nou ja, vandaag uh, was prima, toch? Ja, zeker. Ja, ik bedoel, uh, voor de tijd van het jaar uh, hebben we niet te klagen. Nee, zeker niet. Nee, ik bedoel, we hebben uh, toch wel een aantal mooie, uh, mooie dagen gehad, en, uh, al. En, uh, dat is eigenlijk begonnen al in januari... Dat ja. we dachten van, jee, wat gebeurt nou, de zomerbreed dan <laughs> Terwijl de winter er nog ja, eigenlijk in zit. Hè? Ja, ja. ja, het schaakt allemaal een beetje op, heb ik het idee. Ja, ja, ja. En uh, Nijsjors, nee, uh, zit er nog wat aan te komen? Uh, misschien qua kerstsingel of, uh, of dat soort dingen een uh, bellet Of uh, heb je nog andere ideeën? Wat zit er nog aan uh, te komen? Wat kunnen we van je verwachten? Ja, sowieso, ik denk in de zomers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 heel fijn weekend en uh, succes met de optredens. Kapt goed. En uh, ja, tot gaan we tot de volgende Simon. Ja, is goed, gezellig. Oké. Okay. Hey. Groetjes. Hoi hoi. Hoi hoi.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 Ik ben niet luimend dus te snel, moe. Ik ga het leven zelf wat anders verzien. Ik kan het werkelijk niet... Was door het hijzen van die glazen naar mijn mond Ik gaf wat rondjes dus ik draaide met mijn vinger Als ik niet fit meer oog dan weet jij hoe dat komt. Gelukkig komen ze de boodschappen bezorgen Want ik heb nog een hele planning voor de boer Ik zat te denken om de sportschool in te lopen Maar hoogstwaarschijnlijk wordt het toch gewoon de koel ik ben niet luimend te snel, moe. Ik ga het leven zelf wat anders gezien.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 inside me flow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 En dat is het plaatje van Jamai. En hij heeft het over zoveel te doen. Sorry, sorry, sorry. Ja, man, is het. Ja, ik heb mijn bril niet op. En uh, zoveel hou ik van jou. Het is van me weten hoeveel ik van je hou. Omdat je denkt dat ik om iemand anders ga heen. Jou vertellen dat alles draait om jou En dat het met een ander nooit zo worden zou Zou ik wel twee keer denken voor je aan de gehoor? Dus geef me je vertrouwen, omdat ik het verdien. Want ik kan net zo min als jij de toekomst zien. Zou ik zeggen alvast bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En ik wens u een heel goed weekend. En vergeet niet, 15 juni. Het grote feest hier in Zandvoort, vrienden van Zandvoort. Ik zou zeggen bedankt. En tot volgende week, groetjes, bye.